Een make-up van het Amerikaanse bedrijf Klairs... is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een compactpoeder en een set contourpoeder in acht kleuren... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederland verkocht. De make-up spullen van Klairs zijn vooral populair bij kinderen. In februari deed de inspectie ook al onderzoek... maar toen leek er niets aan de hand. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika... werden de producten opnieuw onderzocht. En deze keer werd wel asbest gevonden.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 Van de mensen die als zelfstandigen zonder personeel aan de slag gingen... ruim 41 procent onder de 35 jaar. Tien jaar geleden was dat nog 32 Het percentage oudere starters nam juist af. In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008. En ook steeg het aantal ZZP'ers dat stopt... naarmate het weer beter ging met de economie. Het weer, het wordt vannacht droog, de regen trekt naar het oosten weg. Later vandaag bewolking en dan gaat het opnieuw regenen. Tot aan de avond wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Beatles met The Ballad of John en Yoko. Welkom terug bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma in de nacht op NPO Radio 1. Fijn dat u luistert. Het is inmiddels iets over vier, dus volop in de nacht. Het komende uur ga ik op zoek naar een schonere vorm van kernenergie. Onderzoekers zijn bezig om een bijna vergeten vorm van kernenergie nieuw leven in te blazen. In deze reactor is niet uranium de brandstof, maar thorium is de thoriumreactor de schone energievoorziening van de toekomst. En daarna laat bewegingswetenschapper Stefan van der Zwaard ons weten... hoe we zowel een goede duursporter kunnen worden als ook een echte krachtpatser. Hoe ver ik ook ging en voor hoe lang of hoe vaak ik probeerde te gaan... aan het eind van de weg. Zag ik toch altijd jou weer staan? Ik zocht mijn grenzen lachend op en ging er gierend aan voorbij. Maar niemand kwam zo dichtbij. Ik heb God en de duivel elk bij toerbeurt geheerd, alle afleiding gezocht. Uitgeprobeerd. Ik gaf me over aan mijn eigen ingedronken razenij, maar niemand als jij, niemand zo dichtbij. En vloed. Ik kies die gekte niet. Ik zit blijkbaar in mijn bloed. Ik neem de hoogste golven weg van hier. En terwijl ik vaak. Dat we de uitstoot van CO2 sterk moeten beperken om klimaatverandering tegen te gaan, dat staat natuurlijk vast. Maar ons energieverbruik blijft groeien en groeien en groeien. En met wind- en zonne-energie alleen komen we er zeker niet. Zit er dan misschien toch niks anders op dan om energie in kerncentrales op te wekken? Of is kernenergie met Tsjernobyl en Fukushima nog in het geheugen geen acceptabele optie? Er gloort hoop. Er zijn namelijk vormen van kernenergie... die weinig kernafval produceren... en tot in lengte der dagen voor energie kunnen zorgen. Namelijk gesmolten zoutreactoren en kernfusie. Voor Focus onderzochten Diederik Jekel, Elisabeth van Nimwegen en Pier Wouda... naar deze kernenergie van de toekomst. Hartelijk welkom, alle drie. Dankjewel. je ja, Om maar even te beginnen met Diederik. Uh, ja, kunnen wij zonder uh, kernenergie? Uh, als we genoeg energie willen opwekken? Um, uh, dat is meteen wel weer een lastige vraag. Kunnen we zonder? Um, uiteindelijk denk ik dat, dat dat alles kan. Je zou in theorie alles wel met windmolens en zonnepanelen kunnen doen. Alleen dat is... Heel, heel lastig. Omdat je daar zo verschrikkelijk gruwelijk veel van nodig hebt. Echt zeg maar de hele oppervlakte van Nederland... meerdere keren voor de energiebehoefte van Nederland met zonnepanelen. Dus, dus dat is heel erg lastig. En, en het, het voornaamste lastigheid... Is dat het um, niet continu is? Dus het, het fijne van een kolencentrale, even zonder global warming en CO2 en die narigheid en zo. Het fijne van een kolencentrale, als je dat kan zeggen, is dat het vol continu is. Dus je hebt zeg maar een grote bak met kolen, die steek je aan en daarboven zet je een ketel met water. En de stoom die uit die ketel met water komt, daar kan je dan elektriciteit mee opwekken. Um, en dat is heel, heel erg stabiel, is dat. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Um, maar het nadeel van uh, zon en wind is natuurlijk soms... Uh, schijnt de zon niet, s'nachts gebeurt dat nogal vaak... Um, uh, waait het harder of, of te weinig. En ook te hard waaien is ook een serieus probleem, want dan moet je ze ook stilzetten. Dus het, het rendement van, van zon en wind is gewoon um, gemiddeld over het jaar niet zo fantastisch. En het is niet continu. Um, het is wel superschoon, dus we moeten wel met z'n... Het is wel een goed idee, maar het is niet ideaal. Dat is wat ik probeer te zeggen. En um, als je kijkt naar um, uh, kernenergie... Um, en wederom negeer ik dan nu even het hele nare afvalprobleem... en een aantal andere problemen, is het is ook heel erg stabiel. Dus zeker als het dan net wat minder hard waait... of de zon minder schijnt, zou je net wat meer die kerncentrale kunnen gebruiken... en kan je heel mooi een soort piekjes en dalletjes zeg maar, um, opvangen... en daardoor een veel stabielere um, voorraadstroom hebben... Um, maar zoals ik al zei, alles heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ja, over die voor- en nadelen gesproken. Wat was jullie beeld uh, bij uh, kernenergie voordat je aan deze aflevering begon, uh, Pier? Ja, ik was uh, heel erg tegen kernenergie. Ik ben ook uh, toen ik 16 was, uh, heb ik deelgenomen aan demonstraties in Woensdrecht tegen uh, kernenergie. Toen maar? Ja, ik, ik, ik vond dat dat nodig was. Um, dus ik ging er sceptisch in. Maar ik moet zeggen dat uh, hoe langer, hoe meer ik kennis maakte... Uh, tijdens de opnames met, met de ideeën die achter die nieuwe vormen zitten... Uh, en dan praten we vooral over uh, gesmolten zoutreactoren. Uh, ik ben wel heel enthousiast geworden. Yeah. Sterker nog, zoals ik er nu tegenaan kijk... denk ik dat dat op dit moment de uh, way to go is. En zeg ik, stop er alsjeblieft zoveel mogelijk middelen in om te zorgen dat dat zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Want volgens mij is het gewoon een heel goed idee. Zou je ook gaan protesteren voor uh, de gesmolten zoutreactor? Ja. Oké, okay. ja, dus je hebt dat... een enorme ommezwaai gemaakt. Ja, dat heb ik inderdaad. En uh, ja, absoluut. En volgens mij, uh, ik kijk even naar rechts, uh, Elisabeth van Emwege, presentator. <laughs> ja. We komen zo bij wat dat uh, precies is, die reactor. Maar Elisabeth, inderdaad, uh, wat was jouw gevoel bij kernenergie? Nou ja, ik heb uh, natuurlijk nog Tsjernobyl... Uh, uh, meegemaakt. Ik was toen echt al wel wat ouder. En uh, dat heeft toen enorme impact gehad. En nog jaren later kwamen er wel eens Chernobyl kindjes... in gastgezinnen bij ons in het dorp. En uh, dat, dat, dat heeft zo'n imprint achtergelaten met kernenergie. Nee, uh, hoe, hoe, hoe geweldig het idee ook het is. Uh, wij zijn uh, mensen en wij falen soms. Zoals dat in Fukushima natuurlijk ook uh, is gebeurd. Uh, en... Uh, het is toch gewoon echt te link. Want als het misgaat, dan gaat het wel zo gruwelijk mis. Dus ik was tegen hem. Ja, ja, ook. Ja. Ja. Nou, zijn jullie in de uitzending natuurlijk niet op zoek gegaan... naar de gangbare kerncentrales, maar naar alternatieven. Wat zouden nieuwe vormen van, van kernenergie zijn? En de eerste variant is eigenlijk al gevallen. Hè? De gesmolten zoutreactor. Kijk ik even naar Diederik. Kan je uitleggen wat dat is? En ja, waarom dat een positief... Positieve vorm van kernenergie zou kunnen zijn. Ja, um, nou ja, als je, als je wat ik net vertelde over een kolencentrale. En eigenlijk over, het grappige is: als je kijkt naar de um, hele geschiedenis van elektriciteit. wordt het eigenlijk op zonnepanelen na allemaal op dezelfde manier opgewekt. Um, iets wordt warm. Daar uh, laat je water mee koken en met die stoom maak je elektriciteit. Zo stom is het eigenlijk. Dat doen we al 150 jaar op die manier. Um, en dat geldt ook voor een hele ingewikkelde kerncentrale. Um, wat steeds wisselt dus tussen een kolencentrale en een kerncentrale... Um, is voornamelijk wat maakt de warmte. Um, en bij een gesmolten... Um, nou, ja, wat maakt de warmte? En vervolgens um, pak je die warmte um, en laat je daar water mee koken. Bij een gesmolten zoutreactor zit er een kleine stap tussen. Is dat het um, uh, nucleaire spul, uranium of thorium of plutonium... dat is hetgene wat warm wordt. En die warmte die haal je weg eigenlijk, um, normaal met water... Um, maar nu zit er nog een stapje tussen, dan doe je dat met gesmolten zout. Als je keukenzout uh, gewoon wat in je, in je, gewoon in je keuken gewoon staat, wat je over je eitje flikkert... als je dat heel erg warm wordt, dan smelt dat op een gegeven moment. En, en hoe warm is warm? Um, een paar honderd graden, afhankelijk van type zout. En daarmee kan je dan um, die, die warmte meenemen, als het ware. Dus het is een, een transportmiddel. Um, dus thorium... Of uranium of wat dan ook. Dat wordt warm en daardoor smelt het zout. En dat zout dat gaat dan vervolgens um, door allerlei pijpen richting um, uh, water. En daar wordt dat water warm gemaakt. Dat wordt stoom en zo krijg je elektriciteit. Het grote voordeel van dat uh, gesmolten zout... boven eigenlijk alle andere type reactoren die we nu hebben... dat is namelijk met water... is dat, um, dat is echt een naar van de natuurkunde... om een beetje goed rendement te halen... Uit dat water um, moet je niet denken aan water in een, um, uh, hoe heet dat? een uh, fluitketeltje op je... Um, op je oh gasfornuis. Het probleem is dat om een goed rendement te halen... wil je niet stoom hebben wat net 100 graden is geworden. Maar je moet um, veel harder je best doen. Want anders verdient het eigenlijk gewoon niet. Dan verlies je veel te veel energie. Dus wat er gebeurt ook in de kerncentrale in Borselen... en bijna alle andere over heel de wereld... is dat dat water onder enorme druk moet staan. Dus echt 300 keer de druk uh, wat het hier buiten is. En wat je dan doet, is door dat op zo'n hoge druk te houden kan dat water veel warmer worden voordat het stoom wordt. En dat is natuurkundig, kan je daar veel meer energie... veel meer elektriciteit uit halen. Dus wat je nu ziet, is dat, dat kerncentrales gebruiken water... onder hele, hele hoge druk... Um, en dat werkt op zich prima. Een groot nadeel daarvan is dat ja, als er ergens een gat ontstaat... Of, of wat dan ook, of je wil water er weer naartoe brengen... dan moet je dat ook onder hele hoge druk daar weer in zien te krijgen. Dus als iets openbreekt of iets open opengaat, ja, dat, dat is um, een groot veiligheidsrisico. Um, en met een gesmolten zoutreactor is het allemaal gewoon onder de druk van buiten... Um, en op het moment dat het eruit zou komen, is dat dus niet grotesk in een explosie, maar dan stolt het gewoon um, en dan blijft het dus lokaal uh, een probleem, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Dus dat is het, het, het gevaar van die hoge druk, uh, dat, dat is het daar weg bij. Ja. Heeft dat ook een nadeel, uh, zo'n gesmolten zoutreactor, het feit dat het op een andere manier werkt. Dat je zegt, nou ja, dit is het grote voordeel... maar er zit ook wel een nadeel aan. Nou, het, het, een belangrijk nadeel nu gewoon... en dat, dat klinkt bijna als een, een praatje. Is, is dat het nog een beetje te weinig onderzocht is. Dus het, het is nog niet helemaal duidelijk... Um, waar het allemaal zit. Een van de nadelen is dat dat zout... Um, dat vindt het heel erg fijn om dingen te laten roesten. Um, dus... Uh, het, het is nog wel echt de uitdaging om materialen, die reactor te maken van alle materialen, die je dus ook 40 tot 60 jaar vol kunnen houden. Want als je zo'n zo uh, kerncentrale maakt, dan wil je niet na vier jaar denken: oh, ai, uh, laten we nog eventjes erin kijken, we schroeven de boel open en, en gaan repareren. Nee, als je zo'n kerncentrale maakt, dan moet je hem eigenlijk gewoon zo maken dat je hem uh, gewoon 40 jaar op slot kan gooien en dat je hem niet meer open hoeft te maken. En dat is nog een nadeel. Nog één vraag over: het, uh, je noemde thorium al. Ja. Uh, wat is dat en is dat een betere optie dan bijvoorbeeld uranium wat vaak gebruikt? Ja, want dat gesmolten zoutreactor wordt heel erg vaak in combinatie met het woord thorium gebruikt. Dat hoeft niet per se, uh, maar het is wel echt een match made in heaven. Um, als, je, als je kijkt naar alle kerncentrales, zijn eigenlijk um, uh, de twee soorten brandstof die nu gebruikt worden. Je kunt uranium of plutonium gebruiken. Um, dat zijn elementen. Net zoals dat silicium, ijzer, koolstof. Gewoon die dingen in het scheikundelokaal. Weet je, op die grote kaart, periodiek systeem. Daar staan gewoon uranium en plutonium op. Um, twee plaatsjes links van uranium... staat er nog een ander uh, metaal. Dat heet uh, thorium. Um, en daar kun je heel vergelijkbare dingen mee doen als met uranium. En waar halen we thorium vandaan? En thorium, uh, is het thorium nou, is dus wat ik zei precies gewoon een metaal. Het is gewoon spul, je haalt het uit de grond. Um, het, je, je kan het mijnen, uh, net zoals dat je goud ook kan mijnen. Um, en er is ongeveer drie keer zoveel thorium op aarde als, uh, als uranium. Um, dat is heel erg voordelig. Plus... Um, eigenlijk als je kijkt naar, naar het nuttig bruikbare uranium, dan is er nog veel meer thorium. Dus daarom um, wordt dat ook altijd als het promopraatje gebruikt. Er is veel meer van dat spul dan, uh, dan uranium op dit moment. Ja. Um, je moet er wel een klein trucje mee uithalen. Je moet het eigenlijk een soort identiteitsverandering... laten ondergaan, zeg maar. Um, thorium is eigenlijk... een beetje uranium in een verkeerd lichaam, zou ik maar zeggen. <lacht> um, dus je kan met een klein trucje... kan je uranium uit uh, zichzelf... laten ontpoppen. En dan um, kan je dat gebruiken als brandstof. Ja, helder. Um, en het fijne is dus ook... het is dus uit zichzelf al niet meteen bruikbaar als um, iets waar je een bom van kan maken, bijvoorbeeld. Dus dat soort voordelen. Het zit allemaal voordelen aan. Het afval is minder lang uh, radioactief. Um, nog steeds wel een tijd, maar niet zo'n pest-pest-tijd. Uh, dus het is allemaal een beheersbaarder probleem. Ja. Wat uh, doen jullie in de aflevering? Hoe gaan jullie uh, nou ja, op zoek naar, uh, naar uh, thorium en uh, de gesmolten uh, zoutreactoren? Um, nou, ik ben... Uh naar Cadarache gegaan. Ja. Uh, daar heb je het project ITER. Dat is dan geen uh, gesmolten zoutreactor. Maar daar is een gigantisch internationaal project uh, uh, ja, neergezet. Uh, dat om kernfusie draait. Dus uh, als, je, ja, als je bij splitsing komt de energie vrij. Maar bij fusie dus ook. En um, dat is nu nog eigenlijk... Dat is nog niet gedaan. En... Het, je moet je voorstellen, je komt daar dan in Kadarash, ITER heet dat project. Het is een gigantische bouwplaats. Met, er 3000 mensen werken iedere dag. En uh, ze gaan daar in een tokamak... dat is een soort donutvormige uh, ja, installatiereactor. Uh, daar gaan ze proberen eigenlijk de zon op aarde na te maken. En zo'n hitte te genereren. Dan hebben we het echt over miljoenen graden... dat die kernen uh, gaan fuseren. Uh, we weten nog helemaal niet of dat gaat lukken. Het is een project van jaren. Er is nu al iets van 22 miljard zit erin. Er werken nou, Gigantisch veel landen werken daaraan mee. Het het, het is heel fascinerend om daar te zijn. Omdat je aan de ene kant, uh, laat ik het persoonlijk maken, dacht ik van wat is dit een grootheidswaan? Weet je, het is bijna mythisch. De zon op aarde halen. Deet je, dat deed Prometheus al. En die werd meteen door de goden gestraft. Doordat hij tegen de rotsen werd geplakt en er eigenlijk 30.000 jaren moest blijven. Terwijl een adelaar iedere dag zijn lever had. Um, nou, wij proberen ook de zon nu naar de aarde te halen. We weten nog niet of het gaat lukken. En tegelijkertijd is het. Enorm fascinerend. Omdat zoveel mensen met zoveel kunnen en kennis en lef... daar proberen iets te doen wat nog nooit is gedaan. En het voordeel van kernfusie, als het lukt... is dat het ook schoner is. En het heeft ook geen langdurig radioactief afval. Nog wel 300 jaar. Uh, maar dat is niks in vergelijking met bij zeg maar de klassieke reactoren. En uh, ik was daar, ik was onder de indruk, ik was verbijsterd. Ik was ook sceptisch dat ik denk, jeetje... Um, als dit al gaat lukken, dan zal het niet voor 2050 zijn... dat wij hier energie mee kunnen opwekken. En dat terwijl uh, thorium eigenlijk makkelijker te onderzoeken is... en goedkoper is en uh, eigenlijk binnen tien jaar al gerealiseerd zou kunnen worden... als alles redelijk goed zou gaan. Uh, dus dat contrast voelde ik daar wel ook heel erg. En dat je denkt, jezus, waar, waarom... Als we toch maar 1% van het budget van ITER hadden... en we dat in, to in uh, gesmolten zoutreactor onderzoek zouden kunnen steken... dan, dan zouden we op meer verschillende manieren proberen... straks uh, ja, dat energieprobleem op te lossen. Ik zeg niet dat ik tegen kernfusie ben. Ik vind het een megalomaan... maar super fascinerend project. Ik hoop dat het lukt. Maar je moet eigenlijk op meerdere paarden wedden. Ja, waarom nou, gebeurt dat niet, denken jullie? nou Het, het, het, het lastige van... Het is een beetje uh, een, een, een afweging. Dus de, de meest ongelimiteerde... meest schone bron... zonder afval... waar je echt last van hebt, zeg maar... dat is fusie. De, de bron... De van fusie is wel uiteindelijk het allergrootst. Um, thorium is een heel stuk beter. Um, en uranium, in dat in respect, dat hebben we nu. Alleen, dat heeft... Ja, allerlei nadelen met heel erg langdurig naar afval en een risico uh, op, op um, ongelukken en dergelijke. Bij Historium een soort labmiddel en kernfusie dan uh, de oplossing? Ja, maar aan de andere kant, als het labmiddel het enige is wat haalbaar is voordat de aarde helemaal onderloopt met CO2, dan kan je dus afvragen um, moeten we dan niet toch het labmiddel geen uh, labmiddel ook niet een goede term? Nee, voor, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, dat is het ook niet. Alleen, het, het, het, het is allebei is het gewoon um, um, erg lastig. Kijk, ITER, het de kernfusie Fusie is wel is een, gelukt in Engeland, alleen winstgevend nog nooit. Um, bijvoorbeeld, we moeten nu kijken naar kunnen we het ook commercieel haalbaar maken. En dat is eigenlijk waar het nu allemaal een beetje zit. Ook met thorium. Daar moeten gewoon nog vele miljoenen, miljarden misschien ook nog wel ingestopt worden. voordat het gemaakt kan worden. En, en zo ook de thoriumreactoren: ja, het, is, het, is, het is wel meer dan een caravan neerzetten. Je moet ook daar wel per. Uh, energiecentrale wel een paar miljard uitgeven. En nu zie je gewoon dat heel veel mensen ook angst hebben met kernenergie. Uh, dat in Duitsland ineens alle kerncentrales gesloten worden bijvoorbeeld. ja Dat zijn politieke keuzes. En misschien ja, moeten we dat heroverwegen. Ja, nou, wat ik wel bijzonder vond, wat ik me door, de, door het maken van deze uitzending ben gaan realiseren... is dat we hadden net zo goed in de tijd dat kernreactoren ontwikkeld werden... en commercieel ja, werden gemaakt, hadden net zo goed een andere weg heb kunnen slaan. Want ja. er was een gesmolten zoutreactor re toen al. Er werden in Oak Ridge in uh, Amerika... Werden daar gewoon het testen mee gedaan. Um, maar het was toen helaas zo. Koude oorlog. Uh, Amerika had bommen nodig. Had wapens nodig. Ja. En, het begon ook met wapenonderzoek. Kijk, je hebt erna twee soorten... Je hebt net zoals dat je diesel en, en, en euro hebt... Zeg maar, als brandstof voor je auto. Is, is het ook met, met thorium en... Um, uh, uranium zo, uh, thorium is alleen, heeft de belofte van veel schoner en beter enzovoort te zijn. Het nadeel is dat, dat kernenergie is niet begonnen met een vreedzaam doel. Het is begonnen met Manhattan project Het is begonnen in de jaren 40 uh, om een atoombom te maken, om, om, om, het, om het Adolf uh, lastig te maken. Ja, en energie was een bijproduct eigenlijk. Uh, ja, ja, ja, absoluut. En, maar Want... toen was men al ingeslagen op de weg van uranium, waar je dus bommen mee kunt maken. Plutonium waar je dus bommen mee kunt maken. Wat toen te gek was. Want in de jaren zestig begreep ik... was er al zo'n eerste gesmolten zoutreactor. Dus Oak Ridge, ja. Ja, en dat, dat is toen niet gelukt of doorgezet... omdat de andere vorm eigenlijk populairder was. Het is, mag ik dan? Ja? Weet je, uh, aan de basis daarvan stond een wetenschapper... die heet Elvin Weinberg. Ja. Die is ook werkzaam geweest bij het Manhattan Project. Oftewel, die stond echt aan de basis... van wat wij nu kennen als, als kernenergie. Uh, maar ook aan de basis van de atoombom. En deze Weinberg die vond eigenlijk... dat wat ze toen nog gemaakt hadden... Uh, een heel slecht idee. Die zei van ja, die bom is geen goed plan. Al dat afval dat we hebben is ook geen goed idee. En die heeft toen heel hard doorgewerkt aan een ander idee. En dat andere idee was de gesmolten zoutreactor... op basis van bijvoorbeeld thorium... Um, maar toen uh, had de Amerikaanse overheid al zo ontzettend veel geld gestoken in de ontwikkeling van uraniumreactoren en iets dat de atoomom zou kunnen maken, dat ze er eigenlijk geen aandacht voor hadden. En hij is uiteindelijk ook ontslagen, doordat hij steeds zei: van jongens, wat we nu hebben is een slecht idee. Uh, maar dat wilde de overheid niet horen. Wat hij ook en, zelf bedacht had over. Dat ja, was, ja, was zijn eigen slechte idee. Maar de denker ja. van de pressurized water reactor. Maar ik vind het dan heen. toch heel mooi dat iemand dan dus <laughs> zelf zegt... van jongens, dit, was niet, dit is niet geen goed plan, nee. dan moeten we dat anders doen. En dat is ook... En het hij, is ook zo mooi dat er dan zo'n politicus zit van... dude, je, je, je hebt ons twintig jaar geleden... zeg ja. je dat we dit moeten doen. We hebben nu miljarden, miljarden, miljarden, miljarden investeerd. En nou ga je ineens lopen ja. huilen om... en dat was voor de grote kernongeluk. Hè. Dat moet je ook natuurlijk niet vergeten. En zo'n politicus dacht van ja, rot op... <laughs> ja. en, maar om nog even terug te komen op jouw vraag... Uh, waarom, waarom is dat nu nog eigenlijk ja. niet verder ontwikkeld... Um, dat heeft twee kanten. Uh, aan de ene kant is het gewoon een soort commercieel belang van de huidige uh, kernindustrie. Ja. Die wil gewoon niet aan thorium. Die hebben enorme reactoren. Die verkopen die ook over de hele wereld. Dat is nu de, de, ja, de modus operandi. En thorium zou wel eens goedkoper kunnen zijn. Zou wel eens dus minder winstgevend voor uh, deze industrie kunnen zijn. En aan de andere kant heb je ook nog de milieuactivisten. Die moordicus tegen iedere vorm van kernenergie zijn. Die ook nog aan de deuren staan te rammelen van we zitten echt niet te wachten op nog een andere vorm van kernenergie, dus dit, die hele ontwikkeling van uh, gesmolten zoutreactoren die wordt door eigenlijk door door, door, aan, aan, door twee polen wordt die ingedampt en nee, het nee, zal nee. nog gewoon heel veel tijd nodig hebben en ook uh, ja, heel veel kennis over dit proces en over gesmolten zoutreactoren dat die echt bij iedereen dat iedereen doordringt voor ja, voor. Voor, voordat de beweging sterk genoeg is om daar heel veel geld in en te kunnen. Het niet ook als om daar bij toe te voegen. Want dat klopt allemaal heel erg. Want wat natuurlijk ook zo is, is dat hele uranium-plutonium plat. Pand, sorry, wel. Uranium-plutonium pad. Um, dat is enorm door de overheden, zeg maar, gesubsidieerd natuurlijk. Hè. Er zijn vele tientallen honderden miljarden dollars ingegaan... voordat de industrie dat over kon nemen. Um, dus nu heb je wel een situatie waarin de industrie zelf dat zou moeten gaan doen... in een tijd waar inderdaad een Angela Merkel alle kerncentrales sluit... Um, om dan nu als bedrijf te zeggen, weet je, laten we anders 10 miljard investeren... om het eruit te proberen... Um, Misschien dat nooit open gaat en dat niet meer mag. Maar laten we toch maar 10 miljard investeren. Ja, dat is niets wat zeggen, een bedrijf doet. De politiek kan dat weer doen, stimuleren en zeggen: Nou, wij kiezen voor thorium. Wij diepen ons erin en we gaan dat doen. Alleen op dit moment, als politicus zeggen: Zullen we lekker met kernenergie aan de gang gaan? Ja. Zonder de tijd te nemen om uit te leggen. We gaan het op een andere manier doen. Dat is wel heel lastig op deze tijd. Maar zeker onder experimentele onderzoekers uh, zoomt dit wel heel erg rond. Die Weinberg Papers die zijn ook op internet verschenen. Iedereen heeft daar gewoon inzage in. En in Canada bijvoorbeeld is wel een team bezig. Uh, ja, en die zijn al heel ver met het, uh, ja. met het in, in een experimentele setting laten werken. Ervan. Ja. Wat ik me ook afvroeg, hè? zou je die uh, bestaande of net gesloten kerncentrales relatief makkelijk om kunnen bouwen tot zo'n gesmolten zoutreactor. Ik weet niet of, of jullie daarin verdiept hebben. Want dan zou je nog een beetje kunnen hergebruiken. Um, of zeg je nou, dat is wel zo'n andere reactor. Heb je niks aan. Nee, dan moet je echt wel heel veel vervangen. Dat ja. is echt, echt, wel echt voor een totaal ander proces gemaakt. En alle materialen moet je vervangen. En natuurlijk heb je wel de infrastructuur van een rivier en een gebouw enzovoort. Dus het zal wel wat schelen, denk ik. Um, maar dat, nee, dat, dat is niet zeg maar, een kwestie van. Even we laten het water eruit lopen en we stoppen er zout in, zeg maar. Ja. Dat, uh, zo makkelijk is dat niet, helaas. Um, nog heel even kijken naar die uh, kernfusie. Uh, en, uh, nou ja, jij bent op bezoek geweest. Mm -hmm. uh, hoe spreken zij zelf over, uh, over die techniek? En uh, nou ja, wanneer het beschikbaar is, dus dat, dat duurt nog even. Of zijn ze daar ook eigenlijk net iets te optimistisch over? Hmm, ik weet niet of je het kan zeggen te optimistisch. Ze hebben gewoon ontzettend gedreven. Het zei... Maar ook heel realistisch vond ik. Ja, okay. ja, Ze zeiden ook wel gewoon letterlijk van nou, voor 2050 krijg je hier sowieso geen energie uit. Nee, het is ook okay. de belofte die al precies. Het wordt ook wel de belofte uh, genoemd, die al 50 jaar over 20 jaar is. Oké. Okay. Um, er het, het, het zitten gewoon heel veel technologische uitdagingen. Ik bedoel, wat, wat Elisabeth zei, je probeert de zon na te maken. Sterker nog, je, je probeert eigenlijk tien keer de zon na te maken. Op één plekje moet 150 miljoen graden warm worden. Um, dat is super warm... Um, en er zijn niet veel materialen lees geen enkel materiaal wat dat, tegen, wat dat vast kan houden dus moet je allemaal trucjes met magneetvelden en allemaal gedoe maken het, het is mega ingewikkeld het is ook een symbolische functie heeft dat project dat heb ik daar ook heel erg begrepen het is ook weet je wel, wij willen geen oorlog meer wij willen juist samenwerken aan iets wat de wereld uiteindelijk uh, uh, kan verbeteren en wat ons energieprobleem op kan lossen en ja, ook de, de hele infrastructuur de daar en hoeveel mensen daar op alle verschillende niveaus aan samenwerken. Het is ook, ook echt heel bijzonder. Ja. Yeah. Um, jullie hebben gekozen om deze twee technieken uh, in de aflevering te behandelen. Uh, stond er nog iets op de longlist? Iets van nou, dat uh, werkt niet, maar er zijn onderzoekers toch ook of dat werkt misschien niet uh, efficiënt genoeg? 7 miljard cavia's. in zo'n klein wieltje. <laughs> <laughs> dat is beeldmatig wel leuk. Ja, gewoon. dat ja, is. zou uh, ja. geschikt zijn ja. voor televisie. Ja. Is dat velden en velden ja. aan cavia's? <laughs> zijn er nog, nog concurrerende technieken van. je zegt, nou dat is misschien om toch maar weer het woord labmiddel te gebruiken, ook al... Uh, uh, Historieën beter dan een labmiddel, dat je zegt. Nou, er zijn ook nog wel wat, wat kleinere labmiddelen. Nee, ja, dit zijn echt. Ik, ik denk dat ik nu toch ook wel uh, tegen het woord labmiddel inga. Het is wel echt: het gaat hier om, om lange termijn uh, oplossingen. Um, het, het, het, als fusie werkt, hebben we gewoon geen zonnepanelen meer nodig. Ja. Dan hebben we gewoon geen kolencentrales meer nodig. Dan hebben we in theorie. Uh, hebben gewoon niks meer nodig... omdat dat gewoon ad infinitum gewoon energie oplevert. En dat is te gek. En het is schoon en weet ik veel. Dus de belofte van fusie is by far het mooist nogmaals. Ja. Um, thorium zou echt een heel grote stap zijn in CO2-vrij onze energievoorziening doen. Um, en het gaat toch waarschijnlijk niet één oplossing worden, maar een hele hoop oplossingen. Ja, en, en wind, precies. en zon, en, en, en. en getijden, en dit, en gewoon een stuk minder energie verbruiken, en uiteindelijk ook hopelijk dan nee. toch. Maar als je dan die optelsom maakt van wat is realistisch, wat is haalbaar, en wat levert ons voldoende energie op, dan, en ik ben een leek, ik ben geen fysicus zoals Diederik het is, maar ik, mijn, mijn boerenverstand zegt, die optelsom op dit moment leidt mij op het pad van de gesmolten zout en de thorium techniek, ja, ik denk echt dat de belofte daarvan ook heel erg groot is. Ja, dus en, naast de en en en is dit ook een onmisbare en, ja, maar een, een, on, een, een onmisbare en, maar wel ook eentje waarvan ik zeg: laten we daar in vredesnaam nu op inzetten, omdat uh, het, het het het is echt heel dicht aan de horizon uh, om daar elektriciteit uit te halen. Een letterlijke quote die we in ITER hebben, is dat hij dat dat, dat uh, de woordvoerder daar zegt: ik geloof erin. Maar ik weet het niet zeker. En dan denk ik, ja, laten we dan in vredesnaam even de pragmatische route op gaan, op gaan zoeken. Want iedereen die ik spreek over die thoriumroute, mm -hmm. die zegt dat is op dit moment, uh, ja, er zijn nog een paar haken ogen. Maar die haken ogen die kunnen wij oplossen. En dat kunnen wij snel uh, in een draaiende uh, reactor veranderen. Ja. Ik denk, um, ja, je hoort het aan, ik ben een, een. Je bent echt om. Ja, ik ben voor, om. Voor ik iemand die om. heeft staan uh, protesteren ooit. Want ik maak <laughs> mij zorgen over het klimaat. Precies, ja. En daardoor ben ik om. Elisabeth, hoe sta jij erin? Wat wordt de weg uh, voor ons, denk jij? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk wel dat op de lange duur kernfusie dus een... Een, een geweldige oplossing zou kunnen zijn. Maar ik ben ook uh, pragmatisch. En ik denk uh, 2050, verdrag van Parijs. We gaan het niet halen, jongens. Nou ja, um, we hebben nog zo'n dikke 30 jaar. Zet nou, probeer nou in godsnaam met wat minder megalomanen... minder ook die gesmolten zoutreactor uh, uh, uit te voeren... en daarmee testen te doen. En uh, Het is gewoon een misschien iets minder... Uh, allesomvattende oplossing als kernfusie zou kunnen zijn. Maar het is, het is echt een hele goede, praktische, haalbare en minder dure oplossing. Want anders halen we het gewoon niet. We verbruiken veel te veel energie. Wat uh, Diederik ook al zei, wind en zon, daar red je het niet mee. En 2050, het staat voor de deur. Ja, absoluut. Als je nu um, volop gesmolten zout inzet, dan zou ik ook... Dan zou het mij al fantastisch lijken als we in 2040 al groot die dingen neer kunnen gaan zetten. Weet je wel? Dan heb je nog maar 10 jaar. Het, het is gewoon. Um, 30 jaar is gewoon echt voorbij in een oogwenk. Um, als je alleen al kijkt naar Nederland. Um, hebben we ongeveer 7 miljoen uh, uh, huizen uh, die we CO2-neutraal moeten gaan maken. Ja, als we dat dus uitsmeren over een jaar of 30... betekent dat gewoon 200.000 huizen per jaar die CO2-neutraal moeten worden. En elke keer dat dat niet lukt, worden het er meer. Weet je, we denken 30 jaar, dat lukt allemaal wel. En hopelijk, maar het is wel echt zo voorbij... Um, en ik snap wel heel erg de, de verbazing en de ergernis als je kijkt voornamelijk... en dat is heel erg extreem niet in verhouding. Het geld wat nu in thorium gestoken wordt... dat is voornamelijk een schijntje in vergelijking met, met allerlei andere dingen. Um, dus dat kunnen we makkelijk even vertienvoudigen... Um, en zeker als je kijkt wat de afgelopen economische crisis... naar bepaalde banken en industrieën en landen is gegaan... ik weet dat je niet zo mag denken... maar dan zou je toch denken als daar een fractie van dat geld in Torium had gezeten... dan had dat een wezenlijk verschil kunnen maken misschien wel. Um, en we moeten gewoon gaan zien of het allemaal opgelost kan worden. Het ziet er heel goed uit, maar er moet wel echt een hoop mensen... moeten gewoon echt even aan de tekentafel gaan zitten... en gewoon een plek krijgen om shit uit te proberen en te doen... Nou, hopelijk ja. gaan we shit uitproberen. Ja. En uh, gaan, uh, gaan misschien ja. politici deze aflevering ook zien. En uh, zich uh, Lijkt me heel goed. bezighouden met, met thorium. Uh, aanstaande donderdag 29 maart. Thorium Theorie. Om 5 voor half 10 op NPO 2. Hartelijk dank, Diederik Jekkel, Elisabeth van Nimwegen en Pier Wouda. Just a perfect day. Drinks and in the park. And then later.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 Watch your soul Do read met Perfect Day. En dan is het nu tijd om het woord te geven aan een jonge wetenschapper. Na een promotieonderzoek. Het lekenpraatje. De benen van een sprinter zijn vaak dikke bonken. en die van een marathonloper dunne sprietjes. Je kunt Usain Bolt dan ook maar beter geen marathon laten lopen. Die moet dan wel erg veel gewicht meezeulen. Maar bij veel sporters is het belangrijk dat je zowel duurvermogen hebt. als een goede eindsprint. Denk maar aan de Tour de France, waar een etappe van 200 kilometer vaak uitmondt in een massasprint. En welke spiereigenschappen heb je dan nodig voor de winst? Bewegingswetenschapper Stefan van der Zwaart zocht dit uit. Stefan, welkom. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, kijk je al uit naar je promotie? Wanneer gaat het plaatsvinden? Jazeker. Donderdag gaat het gebeuren. Dus vier jaar hard gewerkt en nu is het een mooie dag. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. ja. Um, vier jaar bezig geweest met, jou, met jouw onderzoek. Uh, ja. Waarom wilde je hier onderzoek naar gaan doen? Ja, dat is toch machtig mooi. Die spieren van topsporters, om die uh, beter te kunnen begrijpen. En uiteindelijk is het iets wat bij iedereen wel speelt. Je moet het en lang kunnen volhouden in spanning, maar ook kunnen sprinten. En dat... Uh die combinaties heel moeilijk te krijgen. Maar daarom des te, des te meer een uitdaging om dat te onderzoeken. Ja. Ja. Heb je het ook stiekem een beetje onderzocht... om je eigen sportprestaties te verbeteren? Ja, ik heb zelf de inzichten wel een beetje meegenomen, inderdaad. Ik, ik ben zelf hardloper en voetballer. En met hardlopen heb ik dat wel goed toegepast, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja want, want ben je een sprinter of een, een duurloper? Um, nou, ik heb zelf ook naar mijn eigen spiereigenschappen gekeken. En daar bleek eigenlijk dat ik veel meer een sprinter ben dan een duuratleet. Uh, dus dat ik eigenlijk dat lange werk niet zo moest opzoeken. Um, maar ik was toch een beetje eigenwijs. En ik had zoiets van, ja, een marathon dat, dat, dat lonkte altijd al wel een beetje. Dus ik dacht, laat ik dat gewoon eens proberen afgelopen jaar. Nou, dat heb ik geweten. Dat was echt uh, best wel pittig. Ja? <laughs> ja, ik ben nog nooit zo diep gegaan. Maar ik heb hem uiteindelijk wel uitgelopen. Dus ja. uh, de spieren zeiden eigenlijk al dat, ik niet echt, uh, dat het niet het beste voor mij was. Dus jij kon eigenlijk het, het excuus inderdaad gebruiken van... ja, het ligt eigenlijk aan mijn spieren. Dus. Uh, dat had ik inderdaad kunnen gebruiken, ja, zeker. Ja. <laughs> Uh, jij bent dit onderzoek gestart naar spiereigenschappen. Um, en wie hebben er meegedaan aan je onderzoek? Waar heb je die sporters vandaan gehaald? Uh, het zijn eigenlijk Nederlandse uh, topsporters. Dus uh, van verschillende disciplines. Dus we hebben wielrenners onder andere gemeten. En dat zijn wielrenners op de weg. Uh, maar ook met de ploegachtervolging en met de sprint. Uh, we hebben olympische roeiers gemeten... Um, en daarnaast hebben we ook schaatsers gemeten... en uh, zijn we aangesloten bij een project met hockeyers. En dat ja. zijn internationale hockeyers. En ja. dat is allemaal omdat die, die sporten... zowel een combinatie zijn van sprinten als... Ja, buur. inderdaad. Dat is allemaal uh, een combinatie waarbij je het en lang moet vol kunnen houden... maar toch ook die sprint moet kunnen, kunnen leveren, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Hoeveel sporters uh, heb je gezien? Voor um, je onderzoek, ongeveer? Ja, ik denk wel meer dan 100. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is best wel wat. Ja, dus ja. jij ja. kent toetsport in het Nederland uh, nu? <laughs> nou, een beetje. <laughs> ja. ja. Um, en uh, ja, met welke belofte heb je eigenlijk die uh, sporters gevraagd om mee te doen? Wat, wat kon je zeggen van nou, als je met mijn onderzoek meedoet... dan levert je dit op? Dat ah, vind ik een hele goede vraag. Um, ik denk wat dit onderzoek uh, laat zien is dat je eigenlijk een heel profiel kan maken van die atleet. Waarin eigenlijk alle uh, ja, goede... en ook iets minder goede eigenschappen van die atleet naar voren komen. En zo krijg je eigenlijk op een briefje van... ja waar, waar ben ik nu heel goed in en waar wat minder goed in. Dus waar kan ik nog op focussen met, met training. Dus eigenlijk krijg je gewoon, ja, uh, kun je individueel beter trainen. Ja, ja uh, meer met die focus. belofte zou ik ook inderdaad meedoen. <laughs> um, je moet natuurlijk eerst bij die sporters gaan testen... in hoeverre zijn het duursporters en in hoeverre zijn het sprinters. Hoe heb ja. je dat aangepakt? Um, eigenlijk met twee simpele testjes. En dan focus, focus ik me nu even op het wielrennen. Dus bij het wielrennen heb je een typische sprinttest. Dat heet een wingate En eigenlijk wat je daarbij doet is 30 seconden volle bak gaan. Tot je niet meer kan. En wat we daarbij kijken is hoe, ja, hoe, uh, hoe hoog hun piekvermogen is. Dus eigenlijk de maximale power die ze kunnen leveren. Uh, dat hebben we als maat voor het sprintvermogen. Mm -hmm. En voor de duurtest hebben we een 15 kilometer tijdrit. Want die sprinters moesten dat ook nog kunnen volhouden. Dus vandaar dat we het niet langer hebben gedaan. En daar kijken we naar het gemiddelde vermogen. En eigenlijk met die twee testen kun je heel goed in kaart brengen... of iemand meer sprinter of duuratleet is. En hoe goed ze de combinatie van de twee kunnen. Ja. Ja. En, en behalve dat vermogen, kijk je dan ook nog verder... hoe hun lichaam erop reageert? Op die inspanning, ja zeker. We meten eigenlijk heel veel. Dus we meten de hartslag, we meten de, de zuurstof die ze opnemen... om die uh, inspanning mee te kunnen leveren. Um, daarnaast kijken we ook naar de zuurstofvoorziening in de spier... Er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die we, die we tijdens die inspanning ook meenemen inderdaad. Ja. ja. Um, maar uh, als je dan ook wil onderzoeken hoe die spieren er eigenlijk uitzien hè, van die sporters en welke ja. spiereigenschappen uh, ze hebben, dan zul je toch ook echt een stukje spier van ze af moeten nemen. Heb ik begrepen? Ja. Wil je echt onder de motorkap kunnen kijken, dan is het inderdaad heel. Uh, ja, dan wil je eigenlijk een stukje van die spieren uh, afnemen om goed te kunnen zien van ja, wat voor eigenschappen heb je nu ben je meer sprint-type of meer dure type. Ja. ja en, en waar haal je dat stukje spier uit? Hoe gaat dat in zijn werking? Heb je het ook zelf even uitgeprobeerd? Ja, natuurlijk. Ik heb dat eerst zelf gedaan. Uh, want ja, je moet toch wel een beetje weten waar je over praat. Um, en ja, eigenlijk hoe dat voelt. Want dat, dat is denk ik de, de vraag die we als eerste altijd krijgen. Van ja, uh, hoe gaat dat nu in zijn werk? Hoe voelt dat nu? Ja, Doet het pijn? Doet het pijn inderdaad. Nou, het voelt eigenlijk zo alsof je met de, je bovenbeen... tegen een punt van de tafel stoot, zeg ik altijd. En de ene die, ja, die stoot zich ietsje harder als de ander. Maar dat is wel uh, het gevoel. Um, en het is een arts vanuit het uh, vuurmedisch centrum die die biopte afneemt. Uh, dus die stukje spierwezen afneemt. En dat gaat met een met naald wordt een klein stukje spierwezen afgenomen... wat eigenlijk helemaal geen invloed heeft op de prestatie. Het is zo klein, maar uit dat hele kleine stukje kunnen we wel heel veel informatie halen. En dat, wat is de beste plek om dat stukje spier uit te halen? Het is uit de bovenbeen. Dus uh, de quadricepspier, uh, waarmee je eigenlijk de, ja, de, waarbij je de meeste inspanning uh, levert voor die sporten. Het zit aan de zijkant van je bovenbeen. Dat ja. is de grootste spier daar, ja. Ja, en, uh, Want ik kan me voorstellen dat bij bepaalde sporten... heb je misschien wat stevigere benen nodig. En bij andere ook helpen je armen ook nog heel erg mee. Dus ja. je zou ook kunnen zeggen, waarom niet ook de armen nog? Ja, dat is een afweging die je moet maken. Die, voor de sporten waar wij naar kijken... is het, is het loopvermogen heel belangrijk. En, uh, of in ieder geval het vermogen om met je benen power te leveren. Dus vandaar dat we met name daarnaar kijken. En dat geeft eigenlijk al een heel goed beeld... van hoe die sport er in zijn totaal eruit ziet. Ja. Ja. Zijn er sporters geweest die niet mee wilden werken... omdat ze niet zo'n biopt af wilden laten nemen? Uh, ja, tuurlijk, die zijn er zeker geweest. Ik kan me ook voorstellen, want ja, die verdienen hun geld ermee. Dus uh, het is best wel een, een stapje om dat, uh, om dat te doen. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, bij de wielrenners een aantal sprinters niet kunnen meten. Maar het is natuurlijk ook net voor de Olympische Spelen geweest. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat je in de weg daarnaartoe... Uh, dit soort dingen dan misschien toch laat schieten. Ja, ja. ja. En uh, hoe heb je dat dan toch opgelost uh, als, als mensen niet mee wilden doen uh, uh, met die biopten? Ja, nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus uiteindelijk hebben we gewoon een heel breed publiek benaderd. En uh, hebben we uit, uit die pool genoeg uh, ja, wielrenners kunnen recruteren. Dus dat was supermooi. Ja. Ja. Uh, dan heb je die, uh, die biopte. Ja. Uh, je, hebt, je hebt die duurtesten. Ja. Uh, en hoe ga je die biopte onderzoeken? Welke vragen stel je eigenlijk aan het stukje spierweefsel? Um, ja, hele goede vraag. Eigenlijk heel veel verschillende dingen kun je uit, dat, uit die uh, te halen. Dus wat je doet, is als je het stukje spierwees hebt afgenomen... dan vries je het in, in de vloeibare stikstof, dat dat gewoon helemaal bevriest. dan maak je de kleine plakjes van. En die kun je vervolgens kleuren met een chemische kleuring... En met behulp van die kleuring kun je verschillende soorten spiereigenschappen achterhalen. En één daarvan is of je juist hele snelle of langzame spiervezels hebt. En snelle zijn goed om snel te kunnen, uh, of ja, snel te kunnen samentrekken. Wat goed is om te kunnen sprinten. Mm -hmm. Terwijl zo'n uh, duur atleet heel veel baat heeft bij juist uh, langzame spiervezels. Die kunnen het lang volhouden en die zijn wat efficiënter. Ja. En hoe zie je dat concreet uh, onder jouw microscoopje? Um, concreet onder het microscoopje zie je... Um, ja, je ziet eigenlijk... Uh, ja, Hoe zeg je dat? De spiervezels zijn allemaal dwars doorgesneden. En dan kun je daar kun je precies zien ja, welke kleur die heeft eigenlijk. En de kleur geeft aan... Uh, uh, nou ja, goed. De kleur, de kleur geeft aan hoe, in hoeverre het uh, snelle of langzame vezels zijn. Oké, okay, is dus ja. niet dat je, dat je met een centimeter, maar in dit geval dan een millimetertje uh, kijkt hoe dik die spieren zijn en hoe lang en hoe snel. En... Ja, we kijken ook naar de, naar de dikte van de spier, zeker ook. Ja. Ja, en dat kun je onder de microscoop kun je dat prima meten. Ja. Ja. Dus, okay, dus, je, dus je kijkt uh, snel of langzaam en uh, dik of dun? Ja, en daarnaast kijken we ook nog naar uh, de haarvaartjes die om die spier heen zitten. Dus die haarvaartjes zijn belangrijk om die zuurstof in de cel te krijgen. Mm -hmm. um, dus daar kijken we naar. En uh, myoglobine, dat is eigenlijk de zuurstofvervoerder in de spier. Uh, net zoals je hemoglobine in je bloed hebt. Um, en daarnaast kijken we naar de oxidatieve capaciteit... En uh, wat dat eigenlijk zegt, is dat je, met, je wil met behulp van zuurstof wil je energie maken. En dat is belangrijk voor die duurprestatie. En die oxidatieve capaciteit geeft eigenlijk aan hoe goed iemand dat kan. Hoe efficiënt jouw spieren dat ook ja. omzetten. Ja, ja, precies. Nou, dan heb je dat allemaal verzameld. Ja. En dan, wat, wat rolt daaruit? Stel je voor, um, ik ben Usain Bolt. Uh, ik ben een sprinter. Wat moet ik dan hebben? Nou, goede vraag. Um, wat wij zien is dat uh, voor, om te komen tot een goede sprintprestatie, dat inderdaad die snelle vezels heel belangrijk zijn. Dus dat is eigenlijk eentje die je ook wel verwacht. Uh, daarnaast is ook het hebben van veel spiervolume. Want dat hebben we ook nog gemeten met een uh, 3D-echografie. Uh, dus bovenbeenspier 3D in kaart gebracht. En hoe meer volume, hoe meer power je ook kan leveren... wat goed is voor die sprint. En daarnaast, wat, wat eigenlijk heel erg nieuw is... kijken wij nu ook naar de, uh, de bouw van die spier. En daar zien we dat het hebben van lange vezels... ook voor die sprint heel belangrijk zijn. Oké, okay, dus, dus wat je verwacht is eigenlijk niet per se die lange vezels... maar dat is toch belangrijker dan we voorheen dachten? Uh, ja, althans... Dat komt, er, dat komt er hier wel uit. Die, die spier, lange spiervezels worden niet vaak onderzocht. En hier zien we dat, uh, zien we dat al terugkomen. Ja. Ja. Ja. En dan, en wat ja. moet je dan doen voor een training? Want ik kan me voorstellen, dit vind je voor de sprinters. Ja. En, en komt er dan ook een trainingsadvies uit? Uh, wij zijn zelf niet aan de training toegekomen. Maar we kunnen wel uit de literatuur kijken... van ja, wat, voor, uh, wat voor dingen zouden we daarvoor kunnen doen. En eigenlijk moet je daarbij denken... dat je uh, actief bent op, op een lange lengte. Dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, excentrisch kan trainen. Dus als die spier op rek gebracht is en dan kracht leveren. Um, en dat kan met snelle uh, krachttraining. Dus dan heb je natuurlijk die snelheidscomponent. Um, maar ook plyometrische training. En dat zijn eigenlijk diepe schaatsprongen. Dus dat je juist die diepte opzoekt. Ja. En uh, nu is dat misschien complexer voor die mensen die de Tour de France uh, willen winnen. Want die moeten en duur uh, en, uh, en sprinten. Ja. Um, wat vond jij daarbij uh, in je onderzoek? Um, wat we daar zagen is dat ook die, die lange vezels ook gunstig zijn. Dus dat ook goed om die combinatie te doen. En dat zit me een beetje in het, uh, het feit dat in de spier zelf kun je al zien... dat sprint en duur moeilijk te combineren zijn. En dat, dat uh, zien we aan de dikte van de vezels. Dus dikke spiervezels zijn goed om veel kracht te leveren. Uh, terwijl uh, aan de andere kant heb je uh, een hoge oxidatieve capaciteit die je nodig hebt voor de duur. En die, laten een, die zijn negatief aan elkaar gerelateerd. Dus het is moeilijk om die te combineren. Ja, heb je het een, dan heb je niet het ander. Het, het wisselt een beetje uit. Het is een beetje stuivertje wisselen. En uh, die lange spiervezels zijn eigenlijk een oplossing. Omdat je dan geen dikke spiervezels hoeft te hebben. Maar dat je de, het volume uit de lengte haalt. Dus dan heb je, omzeil je eigenlijk dat probleem. Dat is een beetje het punt. Dus, dus wat kan je met deze kennis... als je inderdaad duurvermogen met sprint combineert? Dus om, je, om dat goed te combineren... wil je dus lange vezels hebben. Maar wat je ook wil, is veel haarvaatjes. Omdat je dan... Wat we dan zien, is dat je eigenlijk boven die negatieve curve uitkomt. Dus dat je beter in staat bent om sprint en duur in de spier te combineren. Dus eigenlijk die... Die haarvaartjes en die lange vezels. Dat zijn twee belangrijke eigenschappen. En als je dan die, uh, die biopte onderzocht hebt, kun je dan ook een soort van tegen die uh, sporten zeggen van nou, uh, gezien jouw spieren, uh, voorzien wij een glansrijke carrière? Of misschien moet je toch een andere sport proberen? Want je bent gewoon veel meer. Een sprinter dan je dacht. Ja, we hebben inderdaad één jongen gehad die, uh, die eigenlijk zegt: van ja, als ik krachttraining doe, dan heeft dat helemaal geen zin. En in zijn spierbiop, daar zagen we eigenlijk al dat hij hele dikke veels had, dus dat hij heel weinig ruimte had om te groeien. Dus dat, dat kwam daar ook inderdaad echt uit. Ja. Ja, ja, dus misschien moet het voortaan bij sporters aan het begin van de carrière getest worden. En dan het zou best goed kunnen dat je eigenlijk beter misschien ook wel talent uh, kan begeleiden. Ja. En zegt van nou ja, misschien moet jij meer duur, Misschien moet jij meer uh, sprint. Ja. Ja, een, soort, een soort sportadvies op maat inderdaad. Ja, uh, op basis wel. van je spieren. Ja. Ja. Um, welke nieuwe kennis heeft jouw onderzoek opgeleverd? Dus, en heeft het ook nog uh, informatie misschien ontkracht? Dat je zegt van nou, we dachten altijd het ene. Maar het blijkt ook nog eens uh, op deze manier te werken. Uh, nou wat mijn onderzoek eigenlijk bevestigt, is dat het heel moeilijk, lijkt om, of nou, moeilijk is om sprint en duur te combineren met elkaar. Dat zien we op prestatieniveau bij wielrenners en, en roeiers. Uh, en in de spier zien we dat ook terugkomen dat dat moeilijk is. En toch uh, kun, je wel, kun je wel een klein beetje die twee met elkaar combineren met die haarvaatjes. Dus dat is wel een belangrijke. Uh, nieuwe, ja, nieuw inzicht eigenlijk wat we kunnen gebruiken voor nieuwe training. En daarbij denk ik ook dat, dat het profiel van die sporters heel erg kan helpen om tot betere individuele trainingen te komen. Ja. Dus ja, gerichte trainen. Zijn er nog andere type sporters die uh, waarvan je zegt, nou dat zou mooi zijn als we die ook zouden kunnen onderzoeken? Um, dat ontbreekt nu nog in het onderzoek? Um, nou ja, we zouden van schaatsers uh, nog, nog wel iets meer uh, kunnen weten, omdat die natuurlijk uh, met de Olympische Spelen heel goed gepresteerd hebben. En zou je eigenlijk willen weten van kunnen we van hun ook zo'n profiel maken om te begrijpen hoe zij zo'n e uitzonderlijke prestatie hebben neergezet? Ja. Ja, ja, dus het onderzoek kan nog uitgebreid worden. Zeker. Met ja. Ja. <laughs> um, heb je nou ook nog tips voor uh, amateursporters die op dit moment luisteren? Want ik denk, neem aan dat niet alle luisteraars topsporters zijn, ja. maar. Op basis van de kennis uit jouw onderzoek, dat je kan zeggen: Nou, doe dit vooral niet, of uh, doe dit vooral wel met je spieren. Zeker. Nou, ik denk dat je gewoon die twee testjes maar eens zou, zou moeten doen. Dus als je zo'n sprinttest, en dat kun je gewoon zelf op je fiets uh, doen als je een power meter hebt. Gewoon uh, maximaal gaan en kijken wat je hoogste 1 seconde waarde is. En een, een, een tijdrit van of 15 kilometer of 20 minuten. En dan kun je zelf gewoon vergelijken met die topsporters. Van waar sta je? En nou ja, misschien uh, waar kun je beter heen? Ja. ja, want het is ook openbaar wat die topsporters scoren. Ja, dat kun je zien inderdaad. Ja, ja Dat hebben we gepubliceerd. Oké. Okay. Dus daar kun je dat terugzien. Misschien vinden. moet dat nog op een soort publiekswebsite uh, komen. Ah, en vind dan, dat vind ik een hele goeie. Een beetje zelf uh, met de grote sporters der aarde. Ja, ja, ja. dat zou leuk zijn inderdaad. Um, en uh, ben jij ook nu anders gaan sporten door je promotie? Dus je vertelde al van de marathon. Dat uh, heb je eigenwijs uh, gedaan. <laughs> maar uh, zijn het, is het toch nog een andere manier waarop jij nu sport? Dat je zegt, nou ik uh, eet meer eiwitten voor mijn uh, spieren? Of? Um... Ja, wel een klein beetje inderdaad. Ik ben, met die lange vezels vond ik wel heel, heel bijzonder. Dus ik, uh, ik ben daar nog wel iets meer aan het focussen. Om te kijken of ik... En uh, moet ik nog wel een beetje meer opstarten. Maar uh, om te kijken of ik dat... Ja, juist die, uh, die schaatsprongen... Uh, of ik daar nog meer, nog meer uit kan halen eigenlijk. Ja, dus jij gaat na je promotie ga jij uh, schaatsprongen door het leven... Om jouw lange vezels te trainen. Ja, ja. precies. Ja. Eerst maar eens lekker promoveren aanstaande donderdag. Me heel me veel goed. plezier dankjewel. Uh, daarbij. Ja. Uh, dankjewel. En uh, wellicht tot een volgende keer. Ja, hartelijk dank. Day after day, he's in his fantasy world. Yes, he's got dreams, oh he's hanging on to them. Bless the day when I am king Oh, you're living in the future Anana, anana. Anana, anana. Anana, anana. Anana, anana. ONA M King van Tim. Na het nieuws het vierde en laatste uur van Focus... waarin ik praat met Yves Nijland en Oscar Gelderblom... over de nieuwe serie Kasboekje van Nederland. En ook dalen we af in het depot van Museum Boerhaven... waar verslaggever Gerda Bosman een klein in elkaar geknutseld meetinstrumentje vindt. Van niemand minder dan Einstein zelf. En tegen zessen bellen we met conservator Karlijn Metz... van het Verzetsmuseum in Amsterdam... Daar opent vandaag namelijk de tentoonstelling Explosiegevaar. Over de verzetsleden die in 1943 het bevolkingsregister van Amsterdam wisten binnen te dringen. Met daarin de gegevens van circa 70.000 Amsterdamse Joden. Dat straks in Focus, tot zo.